Aan de Costa del Zol pingelingen. Daar sloeg mijn hartje op Polingeling. Hij sprak me van moren. Ik was vilaal verloren. Hij speelde op zijn gitaar tingelingeling en speelde zacht. Om samen te zijn. Ben in mijn landje terug, tingelingeling. Regen en donkere lucht. Tingelingeling. Toch blijf ik heerlijk dromen. Wat mij is overkomen. Ik hoor nog steeds een gitaar. Tingelingeling. Het was zo fijn veel, veel, veel, veel, veel, samen. Te Nog steeds een griep